Iselot Thomassen met het NOS-journaal. De demonstratie tegen de coronamaatregelen van de Duitse regering... wordt beëindigd door de politie. In het centrum van Berlijn hebben zich, volgens een schatting van de politie... zeker 18.000 mensen verzameld voor een demonstratie- en protestmars. De demonstranten hielden zich niet aan de coronamaatregelen. Zoals het houden van afstand en het dragen van een mondkapje. Na een aantal waarschuwingen heeft de politie nu besloten... de demonstratie op te breken. De bemanning van een migrantenreddingschip in de Middellandse Zee... zegt dat verder varen niet verantwoord is. Het is niet veilig omdat er te veel mensen aan boord zijn... en vooral omdat geen enkel land hen toe wil laten, zegt de bemanning. In een oproep op Twitter staat dat hulp dringend is gewenst. De mannen, vrouwen en kinderen die zijn gered zijn al dagen op zee... en zijn ernstig getraumatiseerd, zegt de bemanning. Het voormalige Franse marineschip zou zijn gekocht... met de opbrengst van werk van de anonieme Britse kunstenaar Banksy... Turkije houdt komende weken een marineoefening in de buurt van Cyprus. De aankondiging komt op een moment dat de spanning in het gebied is opgelopen. Turkije maakt aanspraak op wateren die volgens het internationale recht bij Cyprus en Griekenland horen. Turkije wil daar naar olie- en gasvelden zoeken. President Erdogan liet de NAVO gisteren weten dat Turkije vastbesloten is om zijn rechten en belangen te verdedigen. De zevende editie van La Course is gewonnen door Lizzie Deignan. De Britse was in Nice in de sprint te snel voor Marianne Vos. Demi Vollering werd derde. Het weer vooral in de westelijke helft stevige buien met kans op onweer. Op andere plaatsen meestal droog met nu en dan zon. Het is een graad of 19. Morgen minder buien en af en toe zon en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A6 muiden Lelystad. Bij Almere Oostvaarders is de vertraging 5 minuten door wegwerkzaamheden. En door werkzaamheden staat er ook file op de A22 Velzen-Beverwijk voor Knap en Beverwijk. Daar is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Wat mij betreft een van de betere singles van Michael Jackson. Jordan met I'm Bad. Het is 7 over 2, Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer hoor. Studio Tolweg 10A. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag. En hij heeft de week weer overleefd. Meneer Vos, goedemiddag. Eh, goedemiddag meneer Harm. Ja, je hebt het zonnetje meegenomen, zie ik. Ja, zeker. Dus nou, was, dat is fijn. Ik was net nog even buiten en het was, het was stralend weer. Hollandse uh, wolken, echt een echte Hollandse lucht. En een prachtige temperatuur. Nou, dat had je vanmorgen ook niet durven dromen. Nee, maar ik zie jou ook helemaal opleveren... na die uh, hittegolf die we gehad hebben. Ja, ja, nee, klopt. D dit is klopt. wat meer voor jou, hè, zeg Deze, deze, deze, deze temperaturen wel, zijn wel een stuk beter... dan die, die, ja, die hittegolf die we nu achter ons hebben. Dus langzaam maar zeker komen we naar het mooie weer. En straks is het natuurlijk weer de herfst. Dat wordt we ook weer een prachtig seizoen. Ja, Goed. we hebben weer een uh, mooie week gehad. Nou, gisteren heeft uh, jouw vriendin uh, de slimste mens gewonnen. Ja, klopt. Maar het, ik, ja, ik zal het eerlijk zeggen, ik zat te kijken en toen kwam ze in die finale tegen die uh, NOS-medewerker van uh, langs de Lijn. Ja, Jeroen uh, Grutter. En uh, ik vond het zo spannend, ik denk, weet je wat, ik ga naar bed. Dus vanmorgen las ik het dat zij gewonnen had, wat ze stond op dat moment achter. Nee, R ik vind het een prachtig, leuk programma. Oké, okay, nou ja. Met een rechte, rechte van, winnaar. Ja, rechte voor winnaar. die drie mensen heeft ze gewonnen, van uh, Francis en uh, Jeroen. Ja, dat Dus helemaal goed, van uh, Astrid. Dan hebben we nog uh, de editie van de ijsbaan. Uh, dat nieuws kregen we van de week. Die gaat niet door. Daarover straks nog veel meer natuurlijk. Ja, we hebben straks natuurlijk Zandvoorts Nieuws in het kort. En uiteraard, het was een van de. Naast het uh, nieuwe naamgeving aan het uh, circuit. Waar ik toch echt even aan moet wennen. Waar we straks uitgebreid terugkomen tijdens dit programma. Uh, maar goed, een nieuwe naam voor het circuit. Uh, daar, uh, daarover later meer. Uh, wat gaan we allemaal doen? We hebben natuurlijk het eerste uur. Uh, uh, onze collega Jaap Koper was voor ons uh, voor ZFM aanwezig bij uh, die presentatie van de nieuwe naam. En uh, de officiële licentie uh, voor het circuit dat ze uh, Formule 1 waardig zijn. Heel belangrijk. Dus wat dat betreft waren er twee heugelijke feiten uh, te vieren. Dus dat is ook uh, afgelopen woensdag. Ja, uh, Jaap Koper, uh, onze collega was daar aanwezig en die sprak uh, tijdens uh, die uh, bijeenkomst. Allereerst natuurlijk met Jan Lammers en, en uh, ook met Robert van Overdijk. ...en uh, over uh, de situatie zoals die nu is ontstaan. Uh, het interview met Jan Lammers heb, uh, heeft Jaap in tweeën geknipt... Dat daar, ...daar later, dit uur, na het weer en uh, muziek... Uh, ...geven we dat interview in twee stukken weer. En in het tweede uur uh, hebben we dus de, in, ook in twee stukken... ...het uh, interview wat uh, Jaap Koper had met Robert van Overdijk. Goed, uh, wat hebben we nog meer? Nou, uh, ik kijk nu even naar links op een scherm... ...en ik zie dat er uh, de Tour de France is begonnen. Ja! Dus uh, ja, in Nies, ik vind het nogal wat. Uh, maar goed, hij is, hij is van start. Uh, en uh, wij volgen natuurlijk uh, de omloop van Nies nice vandaag over een, uh, een totaal van 156 kilometer voor u. Ja, Daar... vanmorgen de dames begonnen trouwens met de La dames. Op de tweede en derde plek binnen. Nou goed, oké, okay, niet in het geel, maar uh, in ieder geval een goede pla pla pla plaatsing voor de dames, Nederlandse dames. Uh, drie uur kwalificatie uh, van uh, de Formule 1 van Spa-Franco-Jean. Ik hoop dat die nu wat langer duurt voor Max dan uh, vorig jaar. Ja, wel de mooiste race van het jaar hoor. Uh, uh, ik, het een prachtig circuit. Dus uh, tussen twee en drie hebben we die kwalificatie. Die houden we natuurlijk nu ook in de gaten naast de eerste etappe van de Tour de France. Maar natuurlijk ook de reguliere items. Zoals er zijn rond de klok van half drie het weerbericht. Het is een korte deze dag. Maar het is, als je naar buiten kijkt wel duidelijk wat ons te wachten staat... Uh, we hebben natuurlijk om half vijf het dier van de week. Nou, op dit moment geen honden in het, uh, in het asiel. Dus we hebben gekozen voor een poes. Luisteren we naar de naam Jasmine. Gedicht van de dag. Ja, Waar kan het anders over gaan dan over de Tour de France? En wat is nou het belangrijkste in een, in een, in een ploeg? Is dat, de, is dat de, de, de kopman of zijn dat de knechten? Uh, de knechten. De knechten. Dus ja. een, vandaag een ode aan de knecht tijdens het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Zo meteen in het kort. Kwart over vier natuurlijk de, samenvatting, de uitgebreide samenvatting van de Formule 1 kwalificatie die dan verreden is. En tussendoor natuurlijk ook nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Ja, voordat we de eerste plaat gaan instarten, heb jij dat nog gehoord over die haai van de week in Hawaii? Nee, vertel. Nou, er was, ineens kwam er een, er waren een paar van, ah, oh, de, van, van, de, van de VS, van de kustwacht. Die waren even lekker in de pauze waren ze aan, het, aan het zwemmen. En in één keer moesten geschoten gaan worden om een haai uh, weg te jagen. Ja, het was echt uh, paniek. Nou, je hoort het hè, een beetje. Dus uh, de paniek uh, sloeg uh, toe. Heel veel zwemmers, een stuk of dertig, die moesten met spoed het uh, water uitgaan. Uh. Ja, dat, die haai trouwens, dat is een makreelhaai. Oké, okay, dus hij is te eten. Ja, die, die haai, je kan het <laughs> proberen. Dus als je zin hebt in uh, makreel, dan uh, <laughs> kan je daar in aan die Hawaii haai terecht. Dus dat wat betreft uh, de berichtgeving. Uh, volle drie uur bij Zandvoort op zaterdag. Op je lokale radio CFM Zalvoort een hele goede middag. En Walking Away is de volgende. Deze weer eens uh, terug te horen op het uh, geluid van Zandvoort. Yo, de Crack David en Walking Away. Ja, zeg maar, hier is de. Ohne lieve. Het regiert de Haar des Hasses. Hassely. Ik ben zo Hassely. Hässlich. Ich bin der Hass. Hassen. Ganz hässlich hassen. Ich kann er nicht lassen. En zo zijn we deze uitzending van Zandvoort op zaterdag weer lekker begonnen op de Zandvoortse radio. Ja, zeer je Crack David en Walking Away. Gevolgd door een plaat uit de jaren 80 van Duff. Dat was uh, inderdaad de single Codo. Het Zandvoortse nieuws uh, gaat eraan komen. En is, uh, we hadden het net nog uh, over de slimste mens. Gewonnen dus door de Astrid Kersenboom. Maar ze moesten het opnemen tegen die uh, operasangeres. Francis van Broekhuizen. Ja. En welke zomerstorm hadden wij van de week? Francis. Francis. Nou ja. Zou dat zo gepland zijn of niet? Sprekend. Sprekend. Ja, ja, toch? ja <laughs> dat dacht ik ook. Wat brengt dit nieuws? Nou ja, allereerst natuurlijk het uh, trieste nieuws... dat de IJsbaan Zandvoort uh, dit jaar niet doorgaat. De 11e editie van de IJsbaan Zandvoort gaat helaas niet door... vanwege het virus. Dit besluit is door, de nieuwe, door het nieuwe bestuur van de ijsbaan... in samenspraak met de gemeente Zandvoort genomen afgelopen week... Als nieuw bestuur keken we vol verwachting uit naar de organisatie van de ijsbaan in 2020. Helaas zijn wij door de uitbraak van de virus genoodzaakt om onze plannen te cancelen. De leukste ijsbaan van Nederland zal dit jaar niet doorgaan. Aldus Dennis Spolders, voorzitter van de stichting Winter Wonderland. Tijdens een persconferentie afgelopen woensdagmiddag op het circuit Zandvoort... heeft directeur Robert Overdijk de nieuwe naam van het racecircuit in het Duinen bekendgemaakt. cm.com circuit Zandvoort. CM.com, die nu ook, uh, ook de naam aan, uh, van, het, uh, uh, van hun koppelen aan het racecircuit... was al een van de sponsoren van het Dutch Grand Prix. Ook werd afgelopen woensdag gemeld dat de baan nu officieel... de benodigde Grade 1 licentie heeft gekregen van de FIA en daarmee klaar is om daar de Dutch Grand Prix te mogen organiseren. De samenwerking met CM.com gaat verder dan alleen een nieuwe naam voor het circuit. We zetten al onze tools in om de evenementenbezoekers een VIP-ervaring te bieden... Naast, naast bekendheid bij diverse doelgroepen verbindt Circuit Zandvoort met haar diversiteit aan activiteiten en sportactiviteiten. En internationale karakter mensen door middel van sport en emotie, wat volledig aansluit bij onze ambitie. Dit maakt, uh, dit maakt van Circuit Zandvoort een gelijkwaardige partner om mee samen te werken. Al dus Jeroen van Glabeek, CEO van CM.com. Straks meer daarover in onze uitzending. De gemeente Zandvoort zet zich in voor het verbeteren van de parkeersituatie en de bereikbaarheid van Zandvoort en de regio. Naast doorstroming en woon- en werkverkeer is parkeer een belangrijk punt van aandacht. Uitgangspunt is dat er ruimte is voor zowel voetgangers, fietsers als, auto, als automobilist... en dat parkeerknelpunten opgepakt worden, waarbij het parkeerbeleid wel gastvrij blijft. Zandvoort heeft grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Door onder meer de toename van het aantal woningen in de regio... en de groei van toerisme en recreatie... neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdrukte toe. Er zijn een aantal opties. En op basis van de keuze van een van deze opties... zal worden gewerkt aan het nieuwe parkeer- en mobiliteitsbeleid... waarbij bewoners en bedrijven gevraagd worden om mee te denken en input te geven. Dit moet uiteindelijk resulteren in nieuw beleid. Parallel aan het vaststellen van het parkeerbeleid wordt de parkeerverordening aangepast en wordt gekeken naar quick wins... waaronder de hotelparkeervergunning. En tot slot, dankzij Hilly Jansen van het Zandvoortsmuseum... wordt het badhuisplein vervraaid met de wisselende exposities. In weersbestendige panelen worden foto's getoond... die altijd een bepaald Zandvoortsthema thema dragen. Deze keer is een selectie gemaakt uit het archief... van de bekende Zandvoortsfotograaf Anthony Bakels. De nieuwe expositie op het Badhuisplein toont beelden van het Zandvoort van voor de Tweede Wereldoorlog. De foto's komen uit het archief van Anthony Bakels. Eind 19e eeuw opende de fotograaf een fotozaak in de Kerkstraat. Hij legde in de jaren, maar ook in het begin van de 20e eeuw, heel veel Zandvoortse tafelen vast... en zorgde ervoor dat de geschiedenis van Zandvoort in beeld zou blijven voortbestaan. De fotozaak van Anthony zou worden opgevolgd door twee generaties Bakels. De panelen met de zwart-wit foto's van voor de Tweede Wereldoorlog zijn absoluut een bezichtiging waard. Tot zover. Dankjewel, Albert Jan. Dat was het Sanfors nieuws. In het kort uiteraard ook na te lezen op onze ZFM app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu en de diverse stores is je gratis beschikbaar. I don't need no other. I'm satisfied. Ain't the way it go? I don't need nobody but you won't play. In the memory When you touch my body and you say my name Giving me what I need TikTok, TikTok, TikTok. every minute, so I'll in it like you in my bed me Met het uh, begin van de Tour de France in Nice. In uiteraard uh, Frankrijk. En uh, we hebben de kwalificatie van de Formule 1. In België Spa-Francourt-Cham. Straks daar veel meer aandacht aan bij Salford op zaterdag. En als je naar de herhaling luistert, hoor je het lekker nog een keertje terug. Dan kan je nog even denken aan uh, die mooie zaterdag. Wat een zonnetje schijnt lekker in Salford. daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. En Salford is weer een beetje van ons. Heb je het gemerkt albert Jan? Hier, dat gaat het is al alles of niks? Ja, het is een keer empty. Uh, <laughs> <ja. laughs> het weer zit even een klein beetje tegen en uh, de toeristen die denken we blijven meteen weg. Nou, sinds nou, zitten de kalsjes er ook weer uh, bijna op, hè? dus uh, dat kan ook uh, meespelen. In ieder geval, wat het weer de komende dagen gaat worden, of het nog echt uh, lekker strandweer wordt, dat hoor je zo dadelijk naar de disco-klassieker uit de jaren 70. Hier is Amy Stuart en Nakkan Woods. Zo op de Zandvoors Radio. Ja, uit de tijd dat je nog een glitterbol, zo'n spiegelbol... aan je plafond hangen met zo'n rotoortje die ronddraaien. Een hele grote spot, niet milieuvriendelijk ding wat er dan op schijnt. En dan de verlichting erbij. Hartstikke leuk. Je de Amy Stoort. Zie de ben Eén minuut overal drie keer weer met albert Vos. Het is een wisselvallig weekend, met vandaag zelfs enkele buien. En het kunnen zelfs stevige buien zijn, met kans op onweer. Er waait een matige zuiden tot zuidwestenwind, maar de zon laat zich ook zien. En het wordt ongeveer 19 graden. Morgen is ook kans op stevige buien, maar in de middag wordt het droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noorden en is matig en tot vrij krachtig en aan zee zeer krachtig. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. En ik kan er kort over zijn na het weekend... ...is het licht wisselvallig met geregeld zon... ...maar ook kans op een bui. De temperatuur wordt geleidelijk weer wat hoger. Maandag wordt het maximaal 18 en dinsdag 19 graden. En vanaf woensdag stijgt het kik weer naar 20 graden... ...en meer dan met donderdag en vrijdag... Max, ...zelfs maximaal tot 22 graden. Al dus Rico Schreuder. Dus we krijgen een lekkere nazomer en ...en kunnen we weer met z'n allen van genieten. Albert-Jan, mooi, mooi, mooi weekje. Mooi week. eh, na zomer weer. 22 graden is wel te doen, toch? Ja, ja. Oké. Okay. Het weer is na te lezen op ricoweer.nl Dat was het weer Zie het en Ja, en als het dan het toch over zomerweer heeft... dan kan ik ook nog een zomerplaat draaien. Dus daar genieten we lekker van. Hier is Phil Fern en Galaxy en What Do I Do? Weet dat zomaar gevoel vast met deze van Phil in en Galaxy en What Do I Do. Zo, ja, zo dadelijk hebben we in de uitzending trouwens Jan Lammers, wat want uh, Jakob was afgelopen woensdag op het circuit en sprak met Jan. Dat na deze plaats.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 That motherfucking engine light Numbers You see how I'm rocking, baby Everything I do is organic, bitch So it to me Deze serie van Anthony Dansgaan brengt je echt weer terug naar het gevoel van de jaren 80. En het is gewoon een redelijk nieuwe plaats. Je hoorde de Big Buddy. Allemaal bij Zandvoort op zaterdag. Aan begin zei het al Albert-Jan, onze collega Jaap Koper. Die was van de week op het circuit Zandvoort. Althans, toen heet het toen nog zo. Ja, want er was dus, uh, tijdens die persconferentie afgelopen woensdagmiddag op het circuit Zandvoort... heeft directeur zoals gezegd Robert Overdijk de nieuwe naam van het racecircuit in de Duinen bekendgemaakt. CM.com circuit zandvoort. CM.com circuit zandvoort. Voor ons was daar, voor ZFM was daar onze collega Jaap Koper aanwezig. En hij sprak daar allereerst met Jan Lammers in het later stadium. Dus Jan Lammers, sportief directeur van het Dutch Grand Prix. En Robert van Overdijk, circuit eh, directeur circuit zandvoort. Uh, dat uh, interview met Robert van Overdijk doen we in de tweede uur, maar uh, Jan Lammers, sportief directeur van het Dutch Grand Prix, daar sprak, uh, Jan Lammers, ach, daar, daar sprak Jaap Koper afgelopen woensdagmiddag ook mee. Dus hier deel 1 van het interview van onze collega Jaap Koper met Jan Lammers. Dit is uh, media update nummer 4, ook uh, Jan Lammers is daarbij. Um, ja, wat, uh, wat zijn eigenlijk uh, de belangrijkste wapenfeiten voor deze dag?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 En dat zijn precies de faciliteiten waar CM.com in voorziet. Dus qua betaalmodules, als wij onze kiosken hier hebben, hoef je niet meer in de rij te staan. Dat is ook volgens de COVID-19 werkwijze. Je hoeft niet meer op elkaars lip laten te staan, maar je kan gewoon op je mobiele telefoon bestellen, betalen en zien wanneer je het af kan halen. Dus wat dat betreft... Helpt dat ons enorm voor de toekomst. De faciliteit ligt er gewoon klaar voor de toekomst. Alles Overal zijn de puntjes op de i. En dit is gewoon voor onze geweldige partner. Beursgenoteerd Nederlands bedrijf. Daar zijn we ook super trots op. En wereldwijd hebben ze contoren. Want ze werken ook wereldwijd voor allerlei hele indrukwekkende bedrijven. Dus wat dat betreft nee, een geweldige partner.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 Oké, okay, dus uh, dat is één uh, ding. Maar uh, aan de andere kant uh, zijn er eigenlijk ook uh, hier dan op die baan nog de nodige dingen gebeurd? Um, ja, tuurlijk. De exploitatie die gaat heerlijk. Een heleboel mensen en autosportliefhebbers die genieten ervan. En uh, super leuke feedback krijgen we. Hè? Mensen die, die, die ja, vinden het een geweldige baan. Hè? Dus, dus wat dat betreft is het geweldig.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 Ja, in de Formule 1 zitten. Er zal er wel 1, 2 of 3 zullen er wel doorkomen. Hoe zit het met jouw zoon dan? Uh, zie, zie jij in hem ook een, misschien een potentiële kandidaat die ook hogerop zou kunnen komen? Ja, je bent natuurlijk een beetje van voor vooroordeel. Uh, ja, natuurlijk. Maar uh, ik doe met sociale media niks. Ik probeer hem op geen enkele manier te hypen en noem maar op. Ik heb drie geweldige kinderen. Hè. Mijn dochter en van 25 woont in, in Orlando, die doet het geweldig. Uh, Rayan, hè, die is al een jaartje vier ook hier in Nederland voetbal bij SV Zandvoort. Daar ben ik ook super trots op. Ik zou willen dat ik hem verder kon helpen. Maar voetbal is natuurlijk wat minder mijn ding. Nou, ik kan wel hard lopen en voor de rest uh, weet ik niet wat ik met die bal moet doen. Hè, dus dus uh, ja, uh, het, het, het is iets. Uh, zowel René als Rayan, je moet uiteindelijk met je resultaten moet je naar het volgende level zien te komen. Hè, dus, dus ja, het gaat uiteindelijk gewoon om, om, om, uh, om die prestaties en uh, of je, of je gewoon het beste uit jezelf kan halen. Eh, op het moment dat het ertoe doet. Eh, dus dus eh, dat is in, in die topsport is een slangenkuil. Eh, maar eh, je moet gewoon presteren. En dan word je opgepikt. En, en, eh, dus dus eh, ja, ik hoop, eh, het zou het geweldig vinden als, als een Rayan dat lukt. Eh, natuurlijk op het voetbalveld. Eh, en, en voor René hoop ik dat hij dat op de kartbaan voor elkaar krijgt. Maar ik bedoel, je zit natuurlijk, wat betreft je jongste zoon, die zit natuurlijk in de sport waar jij zelf ook actief in, in geweest bent. Ja, maar, maar goed, dat, dat is, familie technisch is dat helemaal niet zo simpel. Want, want wij hebben natuurlijk een samengestelde relatie en. en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 He, dus, dus er moet gewoon gepresteerd worden. En, uh, maar soms is dat vanuit een hele moeilijke positie. Uh, we hebben hier uh, met, met ons Zandvoortse clubje... Uh, daar lopen hartstikke goede vo voetballers rond. Uh, je wil ze allemaal een basisplaats geven. Je wil ze allemaal laten scoren. Maar ja, zie het maar eens voor elkaar te krijgen. Dus, dus soms uh, is het heel frustrerend. Ik zou hem zo graag willen helpen. Maar ja, uh, je handen zijn daar vaak gebonden. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret...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 die je normaal In de tijd had je de band Guus Meeuwis en Gant En die hadden een hele grote hit met Het is een Nacht. Ja, juist hoorde je collega Jaap Koper. Die uh, sprak met uh, Jan Lammers afgelopen woensdag op het circuit. En natuurlijk uh, ook uh, de vraag die uh, al eerder door collega's van ons uh, gesteld is, uh, Albert-Jan. Hoe gaat het nou met Max Verstappen? Want dat is natuurlijk ook uh, belangrijk. En, uh, ja, uh, Jan Lammers als, uh, als uh, uh, autosportverslaggever... die heeft er natuurlijk ook wel mening over... wat de kansen zullen zijn voor Max en de Dutch GP. komen we ook op het, op het volgende uh, stuk uit... als we het dan toch over de sportieve uh, elementen hebben. Natuurlijk uh, ook waar het... Uh,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 Maar goed, er gaan nog heel veel punten verdeeld worden. Max staat tweede, dus hij doet gewoon mee voor het wereldkampioenschap. Dat, dat zeg je ook gewoon onombonden. Want ja, er werd wel van tevoren gezegd van... Ja, maar de eerste race heeft hij niet gescoord. Zie je dan toch nog eventueel nog mogelijkheden? Nou, dat zijn de races die geweest zijn. Maar die zeggen nog helemaal niks voor al die races die nog gaan komen. Dat, dat, ik bedoel, er zijn...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 de weg hier, dus dat komt wel goed. Dankjewel. Dat was uh, collega Jaap Koper in gesprek inderdaad met Jan Lammers... afgelopen woensdag op het uh, circuit Zandvoort. Wij gaan we op naar het nieuws en uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Het geluid van Zandvoort met Zandvoort op zaterdag. En Maarten, een hele goede middag. Leuk dat je luistert te de radio aan. Hè? Zo dadelijk uur twee en drie nog met heel veel leuke dingen. Graag tot zo.